Uur. Kirsten Klomp met het NOS Journaal. Burgemeester van Gent van Schiermonnikoog is niet blij dat het brandende vrachtschip Fremantle Highway haar kant op komt. Rijkswaterstaat, de kustwacht en de bergers willen het verslepen naar een plek op zo'n 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Dat zou vandaag moeten gebeuren. Op sociale media zegt Van Gent, we houden de vinger aan de pols en ons hart vast. Voor de renovatie van de Groene Draak, het zeilschip van prinses Beatrix... is tiekhout gebruikt uit Myanmar, dat meldt RTL Nieuws. De deskundigen leiden dat af uit gedetailleerde foto's van het dek. Sinds 2007 mag in de EU geen tiek uit Myanmar worden ingevoerd. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat de herkomst van het hout niet meer te achterhalen is. President Zelensky heeft een bezoek gebracht aan de Oekraïnse militairen in de buurt van Bakhmut. De stad kwam na maanden zware gevechten in handen van de Russen. Op Telegram bedankt Zelensky de militairen voor hun inzet... maar geeft verder geen informatie over het verloop van de strijd. En Pieter Omtzigt keert niet terug naar het CDA. Het AD meldde vandaag dat zijn oude partij hem terug wil... en een verzoeningsbrief heeft gestuurd. Maar volgens het Tweede Kamerlid is en blijft het boek bij het CDA dicht. Wat om zich gaat doen is nog altijd onduidelijk. Hij begint mogelijk een eigen partij, maar het kan ook zo zijn dat hij de Haagse politiek verlaat. En bij een felle brand in een flat in Amsterdam-Osdorp is iemand gewond geraakt. Volgens mensen uit de buurt was er midden in de nacht een harde knal en spoten de vlammen uit de gasleiding. De brandweer bracht een aantal mensen in veiligheid. De één gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer vanuit het westen buien, maar met in het zuidoosten ook onweer. Het is ongeveer 22 graden. Morgen ook een enkele bui en dan ook een graad of 22. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 met de muziek uit de jaren 80. Ja, zeker dat allemaal op de San Radio. Je hoorde de en Dick Taylor. Het is even na twee twee uur zon schijnt. Dus uh, Benno en Rob uh, zitten weer in de studio. Goedemiddag, Benno. Goedemiddag, Rob. Uh, goedemiddag, luisteraars. Hallo, ja. Het zonnetje schijnt weer, hè. Ja, Lekker. ja. En dat allemaal op Zwarte Zaterdag. Zwarte Zaterdag. Ja, ja, ja hoeveel niet... uren heb je erover gedaan ja, om ja, naar Zandvoort ja, te komen? Ja, ja. Redacteur Albedien en ik zijn vanochtend om acht uur uh, van huis weggegaan. We uh, heemsteden. En, uh, ja, ja, ja, ja, en vijf over acht waren we in Zandvoort. No, en, ja, nou. wij denken Zwarte Zaterdag, je moet op tijd weg. Maar uh, er was geen sterveling, er was geen Helemaal niemand nog. Helemaal, nieuw, toch? helemaal acht uur. Nee, nee dus de, alles was schoon. Maar alles eh, in Europa zal dat ongetwijfeld heel een heel anders zijn. Er uh, staan mensen zwaar in de filus. Ik lees er trouwens momenteel helemaal niets over, maar... Uh, misschien dat het uh, meevalt. Uh, Ander nieuws is dat Brad Pitt uh, Brad, uh, dat, uh, uh, dat die niet naar Zandvoort komt. Nee, hij komt niet. Dat is zielig. Voor alle fans van Brad, dat hij niet naar Zandvoort komt tijdens het Formule 1 weekend. Ja, het zou uh, voor de filmen zijn hè, dat hij uh, ja, er uh, zou komen. Uh, ze, uh, ze gaan wel uh, wat filmen. Ook uh, uh, uh, dit weekend. Uh, in, in ieder geval in, nu in België, waarschijnlijk wel. En uh, straks in, uh, in Zandvoort. Maar. Ja, Brett is er niet bij, hoeft er ook niet elke keer bij te zijn. Want uh, hij wordt vervangen door coureurs en uh, andere stuntlui. Dus, uh, nou, goed, dus... zijn hoofd uh, wordt erop geplakt en dan uh, <coughs> is het ook weer goed. Stoppen. Nou, wordt gewoon achter gefilmd. Dus uh, dit, maakt het maakt niet uit wie het is. Uh, dus. En eens even kijken, nou, wat gaan we dit uur doen? We gaan, uh, dit uur uh, hebben we natuurlijk de nodige berichten. En we hebben een radioprimeur van een Nederlandse zinger. En dat is uh, Patrick van Ons. En die heeft uh, gisteren... Ja, ja, gisteren. Middag is dat. Een nieuwe single uitgebracht. Oma Lippenstift heet die nieuwe single. Is een geweldig leuk nummer. Het is echt een leuk nummer. Ja, en we gaan Patrick natuurlijk bellen. Zo rond kwart voor drie. En daarna gaan wij zijn nieuwe single bellen en um, nou ja, draaien. En draaien. Ja, juist ja, natuurlijk. En uh, ja, want ik zat al met mijn hoofd bij YouTube. En uh, daar is namelijk die single ook al uh, te bekijken. En hij is IJs in Harlem gefilmd voor een groot deel. Dus dat is hartstikke leuk. Um, nou, en uh, tweede uur. Dan komt uh, Trudy van Duin uh, naar de studio. En die gaat uh, vertellen over uh, het... Uh, Naaldeveld, het scoutingsterrein Naaldenveld. Zij zit in de kampstaf al daar. En in augustus gaat daar het een of ander gebeuren. En ook wat in augustus gaat gebeuren is de, de Jamboree in Spaarnwoude gebied. En daar gaat haar zoon Okke naartoe. En, en daar gaan ze zenden altijd, hè? Uh, zenden, ja, de scouts gaan zenden. Hè? Die ja, een een grote radio. mast wordt neergezet. En dan uh, ja, proberen ze all over de wereld uh, zeg maar, uh, andere scoutinggroepen te bereiken. Nou ja, vergis je niet. Er komen inderdaad uh, 7, uit 27 landen... zo'n uh, 3.500 of 2.500 scouts komen naar uh, naar toe. Dus dat is toch al wat. Uh, het vereist natuurlijk een enorme logistieke operatie... Uh, dus dat gaan we de komende uren allemaal doen. Zeker. Nou, wat ik jou nog uh, wilde vragen of uh, vertellen. Ja. Je hebt het wel gehoord over uh, dat schip uh, voor Ameland natuurlijk. Wat uh, ja. in uh, brand staat met ja. uh, al die auto's erop. Ja, zonde. Maar. Nou, heel frappant vond ik eigenlijk het uh, verhaal van uh, de elektrische auto's. Er zouden 25 uh, elektrische auto's uh, op het schip aanwezig zijn. Ja. Dat stond waarschijnlijk op de vrachtbrief, hè? 25 uh, auto's. Ja, ja, ja. Bleek achteraf toen ze het schip opgegaan zijn en ze hebben even beter gekeken. Bleek het er 498 ja. te zijn. Ongelooflijk, hè? Ongelooflijk, hè? Ja. Kun je nagaan wat er gerommeld wordt zo op zee? Er stonden ook veel meer auto's op dan er op mochten staan ja. eigenlijk. Dus... Totdat het schip nog eens bleef uh, drijven. Dat vind ik wel spannend en uh, wel, wel bijzonder. Want uh, er komt nog een enorme hitte van, om vrij. En uh, zo'n scheepswand ja die is ook van staal. Dus uiteindelijk uh, bezwijkt dat ook. Ook, denk ik. En dan maar. wordt nou naar de buurman versleept. Ja. Hè? Zo van: alsjeblieft, weg met die rommel. Yeah. En Jij ja, krijgt een schip. Ja. Nou, in ieder geval wel een heftig verhaal. En uh, ja, in de complete media wordt er aandacht aan besteed. En terecht natuurlijk, want het is toch wel uh, wat hoor, dat uh, schip wat in brand staat. Hier voor de Nederlandse kust. Hier is al Lang. Het was 1989. Mijn thoughts waren short, mijn haar was long. And man and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Star. Star. Star. Splashing through the sandbar, talking by the campfire. It's the simple things in life, like when and where. We didn't have no internet, but. My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 home You gonna be much longer son? Nah, not much longer. Dit van uh, Billy Joel hoorde je, uh, dat was uh, The Longest Time. Mooie plaat, hè, uit uh, de jaren 80, uh, Benno. Lekker Zeker muziek, toch? Ja, lekker, lekker, lekker. Ja. Zeker. Nou, het weer uh, gaat een uh, beetje slechter worden nu. Maar het is uh, niet verkeerd, hoor, uh, buiten. Nog uh, best warm. Best uh, rond de 20 graden. Nou ja. ja dus, uh, zand wordt dus uh, helemaal niet verkeerd. En, uh, een klein windje en uh, een, een, ja, een beetje waterig zonnetje, wilde ik zeggen. Maar dat is niet zo. Het is gewoon uh, dan een wolkje, dan een zonnetje. Dus... Uh, uh, gewoon lekker zomerweer, niet te heet, niet te warm. Nou, helemaal goed. goed. Jij hebt uh, wat, uh, wat uh, nieuws uh, voor ons. Ja, moet je horen, gisteren hè, gisteren om half uh, zeven minuten voor half eens middags... Uh, was er te lezen op uh, P2000, Prior 2, radio-interventie voor KNRM en Muiden. Ik had zoiets van, wauw, wat gebeurt er? Ja, wat gebeurt hier? Wat is dit? Dus ik heb het eens dus even opgezocht, want ja, wat is radiointerventie nou? Nou, radiointerventie dat betekent dat er een hinderlijke draaggolf op het noodkanaal wordt uitgezonden. En hierdoor kunnen de schepen in nood niet of slecht hulp inroepen bij de kustwacht. En wat gebeurde nou? Dat de KNRM-Muiden, de reddingsboot, die, werd, die, die boot zelf is dus uitgerust met apparatuur om dit signaal uit te peilen en zo te lokaliseren. En daarvoor kregen ze dus gisterenmiddag ook opdracht voor van de kustwacht. Dus zij gingen erop uit. En uh, uiteindelijk... Uh, en dat is al eerder gebeurd. In 2017 was dat ook. En toen gingen die uh, KNRM en Muiden ook op erop, uh, erop uit. En toen hebben ze dat eigenlijk uh, keurig opgelost. Samen met een kustwachthelikopter. En, uh, en degene die dat... Uh, dat hinderlijke gedraggolf zeg maar veroorzaakte. Nou, die is er eens even op aangesproken, dat snap je wel. En waarom is dat gedaan dan? Gewoon een beetje pesten of zo? Ja, ik heb geen idee. Misschien gebeurt het ook wel per ongeluk. Dat zou natuurlijk best wel kunnen, maar. Uh... Het is, uh, men is daar dus helemaal... Uh, daar hebben ze gewoon dus apparatuur voor aan boord om dat op te lossen. Dat, uh, dat wist ik dus niet. Dat, het was uh, geen, uh, geen radiostation uh, wat uh, ergens wilde beginnen vanaf de zee. Een beetje verkeerd uh, uitgelopen ja, allemaal. Ja, ja, ja, ja, ja. Van hé, hey, waarom uh, belt er nou niemand? Vestelplaat op een programma. precies. En dan is het uh, uh, mede mede uh, de, krijg je er doorheen. Nee, helemaal goed. Uh, nou, even een hele andere bericht. Eens even kijken, waar is ze? Ja, hier is ze. Lady Mix. Ja, Lady Mix. Die gaat op woensdag 2 augustus een DJ Summer Workshop organiseren. heeft ze al georganiseerd. En dat gebeurt allemaal op uh, Strand, Papioen, Ons, 11. En uh, even kijken. En er zijn twee workshops. De eerste workshop is van 10 uur tot 11 uur. En de tweede is van kwart over 11 tot... Kwart over 12, prijs is 5 euro. En uh, als jij het ontzettend leuk lijkt om een echte DJ te leren, dan meld je je aan op natuurlijk de DJ School Beats en, uh, nou, enzovoorts. Uh, moet je even googlen, natuurlijk. En dan en schrijf je je in en dan. Uh, Benno, even opgeven welk tijd je graag wil komen. Zeker leuk om mee te doen. Ja, zeker. Zo zijn wij ook begonnen, Benno, toch? Ja, uh, voor alle kinderen uh, die DJ willen worden. Ja, zo zijn wij ook begonnen natuurlijk. Uh, jij in Zandvoort en ik in Arlem. Zeker. Nou, dankjewel voor uh, de info. We gaan hem draaien hoor. Dan komt hij aan, hè? Ja ja ja, oh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zo lekker, hè? De muziek van uh, Michael Jackson. Moet je gewoon af en toe even horen... en dan de radio even ietsje harder zetten. Helemaal bij deze hele grote hit van hem. Don't stop till you get enough. Nou dat gaan we zeker doen. Dat was Zouterlanden uh, Bluf en uh, Geike Arnaar. En, uh, ja, dan hebben we het over uh, België natuurlijk. Uh, Geike Arnaar. Uh, ja, Benno. België. Straks hebben we een Nederlandse een artiest. Hè? Die, gaat een, een, een, nou, die heeft een nieuwe single uit. Sinds gistermiddag. Sinds gistermiddag. En wij hebben hem natuurlijk al, die, ja, uh, die wij plaat. Het, wij hebben de Dan Ga, Gaan we zo dadelijk uh, gaan we die uh, voor je draaien. Maar eerst gaan we nog even een plaat van Elton John draaien. Oh. En daarna gaan we het weer doen. Oh, Want, ja. uh, ik ben wel benieuwd uh, wat... Uh, wat dat weer, weer de komende dagen gaat doen. Ja. Film, dat nee, horen nee, we nee, na nee, deze single nee, van nee, Elton John nee, oh, eens, In I'm oh, still oh, standing. Oh, is dat oh god. Nou, oh, je het hoort het water. na deze plaat van Elton John. You can never know what it's like. Your blood like fuse is just like ice. And there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide. Behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well look at me, I'm and like Ja, ik ben benieuwd of we hem nog een keer zien optreden. Deze Elton John. Nee, dat is met pensioen. Ja, e? dat zegt hij. Dat ja. zegt hij. Maar je weet het nooit uh, natuurlijk nou Benno. Ja, zo af en toe is. Het zo af en toe even een optredentje. Ja. He? Ergens een koffietijd of zo. Zeker. De koffietijd ja. bestaat ook niet meer. Dus. Uh, oh. Dat scheelt weer. Nee, nou dat ja, programma heb je niet gemist dan. Uh. Ja, je, je hoort het al. Ik ben ook aan mijn pensioen toe. Ja, ja. ja ik hoor het. Ja. Uh, ja. Zie je de dag? Maar je bent nog wel een bierman, toch? Ja, weerman. Ja, ja dat gelukkig. Gaat, uh, natuurlijk altijd maar door. Het is één... Uh, nou, de, wat zegt mijn KNMI-app? Die zegt uh, even kijken. Het is momenteel, momenteel is het. Uh, is, even kijken. 19 graden. Het kan nog oplopen tot 21 graden vanmiddag. En Vanavond is het droog, 18 graden. Vannacht wordt het 16 graden in Zandvoort. Met een windje van West-Zuidwest 5 eh, be, Beauvoir. Dan morgenochtend, eh, of morgen de hele dag, laat het allemaal gewoon zeggen: 20 graden. En het wordt een, uh, ja, uh, een uh, regenachtig wisselvallig weer. Zo noemen we dat: wisselvallig weer. 7 mm wordt er verwacht met een wind van Zuidwest 6, 45% kans op zon. En voor degenen die graag een dag in bed willen blijven liggen, nou dat kan op maandag en dinsdag, <lacht> want het gaat regenen. En we boffen nog. Het was, van de week was er voor uh, Zandvoort voorspeld dat er nou, op z'n zwaarst 24 mm op één dag zou vallen. Het is heel veel water, maar het is inmiddels afgezwakt naar 12 mm. Er is maar 15% kans op zon. De wind is uh, 6 qua kracht en hij komt uit het west-zuidwesten. Dinsdag is het absoluut niet veel beter. De wind die draait wel uit een iets andere hoek... en is iets la, langzamer, langzamer. En is west 5 boven. Oor. Dus het is waarschijnlijk wel een leuk zeetje. En dat is voor de kitesurfers wel leuk. Het is trouwens wel lekker om in die regen buiten te lopen. Tenminste op het strand. Zeker, gezellig en, in Sandvoort. Ja, gezellig. Ja, ja, in het centrum op het strand. Maar, gewoon in nee, een patrouwtje. Op, op het strand ook. Je gewoon lekker nat te laten regenen. Ja, dus, dus, het heeft wel wat. En warme chocolademelk met uh, slagroom. Daarna ja. Zo in de ja. zomer. ja Heerlijk. nou En wanneer wordt het dan droog? Uh, nou, dan moeten wij toch wel een beetje verder in de week kijken. Er wordt pas voor vrijdag 4 augustus... wordt er weer een uh, zonnetje voorspeld uh, met... Ja, toch maar weer slechts 30% kans op zon. Dus het wordt een. Misschien wel een beetje sombere week. Maar we maken er natuurlijk wel iets vrolijks van. Ga gezellig het dorp in. Naar Circus Zandvoort. Naar de musea. En um, hebben we dat, uh, dat filmtheater nog? Het, uh, het, het, nee, daar uh, zitten ah. we nog steeds op te wachten. Dat hij weer terugkomt. Oké, okay, nou dan ga je naar de HEMA. En dat is ook leuk. Hè? Dus zeker. Jij ja, gaat overal naartoe. Ja, nou, overal Ik Je kan naartoe. naar het plein even betracht halen. Of febo. Ja, of, uh... precies. Is, uh... Even de Chef Amigo of uh, een andere. Een Rabbel. Wat? Naar onze eigen Autosportcafé. Daar valt natuurlijk ook van alles te zien. En zeker te of uh, bij Bertram even een broodje halen. Precies. Hebben we ze allemaal gehad? Of vis van <laughs> Floor of van uh, Kroon. Oh of, uh, ja. <laughs> nou ja, we kunnen nog wel even doorgaan. Ja, dan moeten we ze allemaal. Wat al weer doen. Uh, pret, vakantie in St. Uh, zo is Sowieso. Nou dat. ja, hartelijk welkom. En uh, geniet lekker uh, van uh, de dingen die uh, zeker uh, met dit weer uh, te doen zijn. Voldoende activiteit vanavond een heel mooi festival. Amsterdam. Lekker Amsterdamse muziek. Daar ook ja, ja, straks ja. veel meer. Met we gaan muziek. eerst het weer afsluiten. Oh ja, het en dan zeggen waard. we dat was, weer, dat, was dat was het weer. Dat was het weer. Dat was het weer. Zo is het zometeen. meteen. Leuke Nederlandse artiest met een nieuwe single. die hoor je om kwart voor bij ons in de uitzending. En wij gaan lekkere zonnig muziek draaien. Dit is loca!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 Contati contigo la mia loca, loca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 Ja, dat was uh, Loka, zo dadelijk uh, Nederlandstalige muziek. Een nieuwe hit, uh, die is uh, gisteren uitgekomen, hè bijna? Ja. Oké, okay, nou, die ga je zo dadelijk horen. De artiest, die gaan we ook uh, bellen, die de single heeft uitgebracht. Hoor je na deze danceclassic van Lina Lewis. Hier is Klaas Style. Nog een beetje uit de piratentijd. Hè. We hebben het over de jaren 80. Uh, had je stations in uh, Amsterdam... zoals Radio Decibel bijvoorbeeld, uh, Benno. Ja. Dat was een hele grote radiopiraat. Hè, Radio Jules, en uh, noem ze maar op uh, daar. En in Zandvoort ook uh, Delta Radio... en Radio Connection. En later werden wij dan uh, CFM... En dat zijn we nog steeds, hè? 32 jaar al uh, vanuit Zandvoort. Zo. En we hebben een artiest uh, aan, de, aan de telefoon, die heeft gisteren zijn een nieuwe single uitgebracht. Uh. Ja, we gaan van even van Zandvoort naar Assen-Delft, denk ik, Patrick. Ben je daar? Ja, klopt. Vanuit Assen-Delft -in inderdaad. Ja, ja, ja. Live in Assen-Delft. Uh, Patrick van ons, uh, naast uh, beroepsbrandweerman, ook uh, Nederlandse zanger. Uh, Patrick, hoe lang doe je dat eigenlijk al, dat zingen? Uh, ja, ik, ik ben een laadbloei. Ik ben vijf jaar geleden begonnen. Oké. Okay. Okay. Nou ja, dat ja. geeft toch helemaal niks? Dat is, uh... Nee. En, en, en, en waarom ben je eigenlijk gaan zingen? Was, uh, deed je dat al in de badkamer en zo? Nou ja, ik, ik, ik, deed, ik stond vroeger naast de brandweer ook op de stijgen te schilderen. En uh, dan was ik altijd aan het zingen. Ja. En bij een verjaardag heb ik een keer gezongen. En, uh, en toen zeiden vrienden van, nou, dat klinkt nog wel aardig ook. En eigenlijk is zo toen het balletje gaan rollen. Dus, uh, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. En hoeveel singles heb je inmiddels uitgebracht? Uh, dit is de, de, de vierde single. Oké. Okay. Zelf geschreven ook, de tekst? Nee, nee. Ik, ik heb wel uh, samen met de dochter van mijn vrouw en de zoon van mijn vrouw... de steekwoorden uh, gegeven. En die hebben we naar de Pascal de Pollen gestuurd. En die heeft daar een uh, nou, fantastische tekst opgegeven. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Dat, uh, het, het klinkt ontzettend leuk. Ontzettend een leuke tekst ook. En ja, ik, ik, ik heb je niet voor niks uh, ook uh, genoemd dat je brandweerman bent. Want uh, er is natuurlijk een videoclip gemaakt uh, te zien op YouTube. Um, ja. En die is voor een deel in de uh, kazerne aan de zeilweg in Haarlem gefilmd. Uh. Ja, ja, ik, ik, ik heb mijn vrouw natuurlijk ontmoet ook, uh, bij, bij, zij is verpleegkundige ja. en ik ben een brandman, dus uh, ja, en, uh, ja, dat lijkt me gewoon leuk. Het is een deel van haar werk ook. En, uh, om dat in die, in die clip te verwerken en een aantal collega's hebben, zijn bereid geweest om mee te spelen. Ja. Dus ja, uh, en voor de rest zie je allemaal uh, vrienden en uh, bekende familie in de clip, dus uh, ja... Ik, ik denk dat het een hele vrolijke, gezellige clip is. Uh, nou ja, speciaal voor van de vrouw, zeg maar. Ja, ja, ja. Um, ja als, als ik uh, oma lippenstift uh, noem je het. Um, is, is, zijn jullie eigenlijk al opa en oma, uh, en Ja, klopt. Ja, klopt. Uh, anderhalf jaar geleden is onze kleindochter geboren. Oh, wat leuk. En, uh, en, en vandaar ook dus de tekst. Uh, Want die zegt, uh, uh, oma lippen tipt. Ja, ik kan het natuurlijk nog niet goed uitspreken. <laughs> en dat was een van de steekwoorden. En die heeft hij eruit gehaald. Dus ja, ze zal nu de hele leven Oma Lippenstift blijven heten. Ja, ja, dat vrees ik ook. Ja, ja, ja. Ja. Dus, ja, want Ria, je vrouw, die speelt ook mee in die... Tenminste, ze figureert in de, in de clip. Um, uh, dus zij is eigenlijk Oma Lippenstift. Ja, het, het is heel bijzonder. Want uh, nou ja, het, is, het is ook een oud beleefd van jou. Het is, ja. het is niet Ria die erin speelt, maar... Uh, een lookalike, ze werden vroeger als zusjes... Oh, bij, uh, jezus, niet bij te geloven. Oh, daar ben ik er mooi in getuind. Ja, klopt, het, het is machtal. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oké, okay, nou, hartstikke leuk. Zeg, ja. Patrick, um, hoe is deze clip, uh, deze, deze single ontvangen? Want uh, ja, het is nog heel pril natuurlijk allemaal. Maar goed, wat zijn de eerste reacties? Ja, ik, nou ja, uh, uh, uh, op Facebook en ik heb natuurlijk vorige week een groot Facebook gegeven, dus uh, iedereen was uh, enthousiast en een vrolijk, aanstekelijk nummer. Ja. En uh, het, het blijft hangen, zeggen ze, dus ja. dat is altijd alleen maar goed, hè? Nou, dat kan je wel tegen Rob zeggen, ja. Maar hij, zeker, het blijft zeker hangen, Patrick. <laughs> ik, echt. ik had hem één keer opgezet en ik bleef het hier maar zingen gewoon <laughs> ja. in de studio. We moesten, Benno werd er helemaal gek van. We moesten uiteindelijk Michael <laughs> Jackson opzetten, want hij kreeg het niet meer uit zijn hoofd. Nee, nee <laughs> klopt. Ja. Z nee, dat is het mooie van, uh, van een leuk nummer. Dat blijft hangen in je hoofd. En ja. daarom zit je weer allemaal in stift zingen. Dus uh, ja. Ja, ik denk dat jij een absolute hit te pakken hebt Patrick. En, uh, maar goed, uh, je, je treedt ook op in het land. Hè. Je was uh, één, twee weken geleden nog bij de Vida's in Nijmegen zag ik. Dat was uh, ja. ontzettend leuk op straat zingen samen met een collega. Ja, klopt. Op straat gezongen en later in uh, een tent. Uh, en dat was uh, helemaal honderd voor me. Dus nou ja, wie wil je er meer voor programma me hebben? Ja, ja. En ja, en, uh, ja. <laughs> en, en morgen staan ik uh, in, in Maas uh, met, uh, bij een show met Mark mij Omer. Dus ja, weet je, het, uh, het loopt lekker uit uh, de optreden. Ja. Ik heb niets verlaten. En, en binnenkort nog in deze regio ergens optreden? Uh, nou, in Weefs staan ik, dus dat is ook niet helemaal met deze buurt. Ja, en ik heb twee, twee types grote feesten, dus ja. Ja, en dan uh, komen wij niet. Ja. Nee. nee, we hebben vanavond trouwens, Patrick, we in Zandvoort een Amsterdamse avond. Spreek je, schoen, je dat schoen, aan? hebben we één keer per jaar hebben we een Amsterdamse festival. En dat is live op Diverse Podia in het dorp. Is dat wat voor je, of niet? Ik, ik, ik, uh, ik, ik zou heel graag willen, maar vandaag is mijn vrouw zelfjarig, dus dat gaan we vieren. Gefeliciteerd. Maar volgend jaar, ja, dankjewel. En, uh, maar volgend jaar zou ik wel graag uh, daar komen optreden, absoluut. Ja, ja, ja, ja. Oké, okay, de horeca die nou luistert, uh, ja, Patrick even benaderen. En dan uh, misschien volgend jaar zien we je dan. Ja, ja ze mogen op de lijst zitten en ze mogen ervoor benaderen. Helemaal leuk. Dus, uh, Oké. Okay. Ja, daar houdt man. Top Patrick, en um, wat vind je, hoe vind je dat optreden trouwens op, op straten, uh, net zoals wat je in Nijmegen gedaan hebt? Uh, gaat je hartje dapper? Ja, ja, weet je, zelfs Nijmegen stond ik weer in een of andere grote tent, en nou, wat ik zei had ik helemaal vol, dus dan krijg je alweer een beetje gezonde wedstrijdspanning. Ja. En dan denk je, min, dan moet ik hierna? Maar weet je, als je nou je eerste nummer hebt gezongen en publiek doet mee, ja, dan krijg je alleen maar plezier aan bol van. Ja, en, ja, en, ja, ja. Dat, dat ja. Ik dan, ja, dat zie ik ook wel een beetje aan de clip. Hè? Dat straal je ook wel uit. Als je het, uh, de mensen om je heen en die reageren op je, daar word, word je wel vrolijk van. Nou, daar word, word je inderdaad vrolijk van. En en is ook bij uh, de nijmegen mensen op reageren. Op een gegeven moment zie je de hele straat van links zie je de handen omhoog gaan. Ja, dat is toch een feestje als je daar mag optreden? Ja, ja, ja. ja, ja. ja dan voel ik me echt bevoorrecht. En, uh, ja. ja. Uh, ik, mag, ik mag kiezen om weer op de vijf te gaan schilderen. Met alle respect is ook leuk. Maar ja. ik vind dit toch leuk. Ja, ja. Zeker. Nou, vijf jaar ben je nu in dit vak terechtgekomen. Heb je ook veel contact met andere artiesten trouwens? Ja, ja dat is wel verbazingwekkend. Uh, uh, ik hoor wel van... Nou ja, er is veel afgerust, maar ik moet zeggen, ik, ik heb alleen maar leuke reacties. mensen, uh, Afgelopen zaterdag een feest gegeven. Nou, er waren ook drie zangers belangeloos en kwamen daar optreden. Dus ja, ik, ik moet zeggen, ik, uh, ik vind het allemaal super leuk. En, uh, en best wel veel contact ja, met andere zangers. Dus, uh, dat vond ik leuk. Oké. Okay. Ja. Nou ja, laten we afspreken dat je binnenkort eens naar Zandvoort komt. En dan gezellig bij ons in de studio. dan praten we verder. En uh, dat je misschien ook nog een moppie zingt. Dat zou natuurlijk ontzettend leuk zijn. Uh, live hier in de uitzending. En vol publiek, wie zal het zeggen. Maar goed, uh, Patrick, we gaan de contracten daarvoor opstellen. En uh, we gaan je nummer draaien. Ik wens je een hele fijne avond. En uh, een hele leuke verjaardag natuurlijk. Ja, ga ik doen, ga ik doen. Wat zeker een leuke avond. En, uh, nou, in ieder geval, jullie bedankt voor je tijd en, uh, en aandacht aan mijn single. Dus super uh, superleuk. Oké. Okay. Graag gedaan. Ik zou bijna zeggen, Patrick is van ons, uh, Benno. <laughs> ja, zo is dat. Uh. Dat okay, zeggen de ja. Brabanders, ja. hè? God, <laughs> ons, ons. Uh. Ja. Ja, ja. Ja. Oké, okay, Patrick. Wel thuis. En uh, de groetjes thuis, zal ik zeggen. Okay. Mooi, mooie ik nieuwe zal... single. We gaan hem draaien, hè, voor ja, je? Ja, ja. En voor alle luisteraars uh, uiteraard. Uh, Oma Lippenstift. Zoek hem even op, uh, op YouTube. Patrick van Ons. Hier komt hij aan. De nieuwe single. Bye bye. Oma Lippenstift. Oma Lippenstift. Oma lippenstift. lippenstift. Ze ziet de picobello uit. Ik wil het niet vertellen. Ik wil het niet vertellen. Schoenen. Vakantie op pizza is haar ding. Haar ja, haar ja, laat ze blonderen en iedereen die bij haar komt die voelt zich thuis. <tiedert> ze wil altijd wat leren en weet je, het is daarom dat ik ze.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 Ja, je was er mooi ingetrapt, hè? Ben je nou met je oude collega in, uh, in de clip? Ja, hoe is het mogelijk? Zo he? was het niet. Zo was het niet. Nee, nee. Was Ze, ze het... leek erop, maar uh, ze was het net niet. En uh, ja, dus ik weet precies natuurlijk wie, wie, het, wie dit wel was. En inderdaad, de dames lijken heel erg uh, op elkaar. Oh, die ken je dus, ook alweer? Ja, dus het zijn allemaal collega's van elkaar. Dus uh, ah, okay, jarenlang okay. uh, met elkaar in de frontlinie gestaan, zullen we maar zeggen. Zeker. Nou, het was uh, een leuk gesprek met uh, Patrick van Ons. Ja. Je hoort oma Lippenstift. Ik ga even kijken of ik samen met Benno ook een beetje muziek uh, kan maken. Oh, ja. ja, Benno, ga, ga maar door zo. Dat klinkt wel lekker. Ja, klinkt dat Moet je horen. Oh, Oh. Oh, oh, tot zo! We zijn er alweer, hè? We zijn we er al? Ja? Oh, lekker. We gaan nu je uh, muziek spelen? Oh, oh, oh oké. Okay.